Het is drie uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De brand van vorige week in een Boeing 787 van Ethiopian Airlines... is waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch probleem... met het notenbaken van het toestel. Dat zeggen Britse luchtvaartonderzoekers. Het toestel vloog vorige week vrijdag spontaan in brand... op de luchthaven van Heathrow in Londen. Eerst werd gedacht dat de accu's mogelijk de oorzaak waren... omdat enkele maatschappijen eerder dit jaar... met brandende accu's te maken hebben gehad. Maar de plek waar de brand is ontstaan... is niet in de buurt van de accu's, zeggen de onderzoekers. Wel zit het noodbaken van fabrikant Honeywell... bij de plek waar de brand is uitgebroken. De Britten adviseren luchtvaartmaatschappijen... om het baken uit voorzorg uit te schakelen. De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd... met het beschikbaar stellen van de krediet van 181 miljoen euro... voor een cultuurpaleis in de stad. Het geld is voor de bouw van het nieuwe Spuiforum of voor renovatie van bestaande gebouwen. Daarna wordt de komende maanden onderzoek gedaan. Het plan voor de bouw van het Spuiforum... werd eind vorig jaar al door de Haagse gemeenteraad aangenomen. Maar daarna leidde het tot discussie... omdat de bevolking het in deze tijd te duur vond. Nu de Raad heeft ingestemd met de kredietverlening... lijkt een crisis in de Haagse gemeentepolitiek afgewend. De Verenigde Naties hebben de 95ste verjaardag van Nelson Mandela gevierd. Dat gebeurde tijdens een speciale zitting... van de Algemene Vergadering in New York. Daarbij waren ook de Amerikaanse oud-president Bill Clinton... en burgerrechtenactivist Jesse Jackson aanwezig. Clinton zei dat de vergevingsgezindheid van Mandela... ervoor heeft gezorgd dat hij de gevangenis na 27 jaar... als een groter man heeft verlaten dan toen hij erin kwam.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 0800 1121 dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. Je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl, twitteren via @nachtsuster of uh, chatten via www.omroepmax.nl/nachtzuster even de chatten aanklikken. facebook.com/nachtzuster is onze pagina op Facebook natuurlijk. Maar het handigste blijft altijd om even te bellen, 0800-1121. Als je bijvoorbeeld Andrea antwoord kunt geven op de vraag of dames bij het damesvoetbal ook wel eens shirtjes uitwisselen. En als dat niet zo is, is dat omdat het niet mag of omdat ze dat niet willen? Um, Erik die wil graag weten waarom er met tennis op zo'n vreemde manier geteld wordt. En dan zeg ik dat het een vreemde manier wordt. Hè? Hij zegt gewoon van waarom op die manier? En Kees die wil dus heel graag weten hoe het zit met de triangelspeler in een orkest. Krijgt hij extra betaald of omdat hij het erbij doet? Of uh, krijgt hij heel weinig betaald omdat hij maar zo weinig hoeft op te treden? Nou ja, hoe zit het met de triangelspeler 0800-1121? En Minus had ik net aan de telefoon en die vroeg zich af waarom er geen signalering op de koelkast zit of het lampje van binnen in de koelkast daadwerkelijk uit is. Love, shine, a light.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 En the waves and love shine a light. 0800-1121. Mirjam, goeienacht. Goeienacht. Hi, zeg het Goeie. eens. Uh, ik had een vraag. Uh, als je uh, bij het strafrecht, als je dan uh, als je de gevangenis in moet, uh -huh. dan uh, bij goed gedrag krijg je meestal een derde kwijtschelding van de straf. Maar als je nou een gedeelte, uh, dus een vast gedeelte hebt en een gedeelte, uh, hoe noem je dat nou? Uh, Kwijtscheldbaar. Ja, hoe noem je dat? Ja, voorwaardelijk. Ja, ja. Uh, oh, ja voorwaardelijk. Oh, uh, ja. Dus bijvoorbeeld je hebt acht jaar onvoorwaardelijk en twee jaar voorwaardelijk. Dus bij ja. elkaar tien. Waar gaat dan die een derde vanaf? Van de tien jaar of van de acht jaar? Oh, zo. zo. Oké, okay. ja. Vroeg ik hm. me af. Hm, hm, hm. Ik schrijf het even op hoor. Ja. oh, er is vast wel. Er zijn van die, uh, volgens mij, rol en uh, meer mensen die dit onmiddellijk weten. Dus dat moet zien. Ja. En waar komt die vraag vandaan, Mirjam? Gewoon puur uit, uh, ik hoorde laatst iets van, van, dat je bij je, dat je hoort van iemand uh, zit vast. Ja. En, en toen hoorde ik het, ik geloof ik, op het journaal was, een gedeelte voorwaardelijk of zo. Uh, toen dacht ik ineens van, hé, hoe zou dat werken? Dus oh, je belt niet, op, niet dan nu dan uit de gevangenis, van... de gevangenis dat je even wil weten hoe lang je nog uh, nee, nee weet, dat nee, maar... zou kunnen. <laughs> nee, en ik heb ook geen, geen, geen kennis in die richting. Nee, het zou kunnen dat de interesse natuurlijk. daar nu zo, uh, ja. Dat is wel, ja. Ja. Goed, nou dan, uh, dan dat moet dat lukken. Dus uh, even kijken of ik hem mooi kan verwoorden. Als je strafvermindering krijgt, gaat dat dan van je uh, voorwaardelijke of van je onvoorwaardelijke straf af? Ja, in het of het in het totaal. Ja, totaalpakket. het totaalpakketje of alleen van het, van het, uh, het, uh, het, uh, het uh, onvoorwaardelijke gedeelte? Goeie vraag. 0800 1121. Dankjewel, Mirjam. Hoi. Goedenacht Hoi. nog. Hoi. Hoi. Mark. Goedenavond. Goedenavond. Ik had nog even op die rotondes, wil ik nog even terugkomen. Ja. En daar heb ik nog tips, of in ieder geval tips voor mijn collega's. Ja. Ik ben zelf ook vrachtwagenchauffeur. Ja. En uh, die... Uh, uh, kijk, iedereen zegt wel je moet geen richting aangeven. Maar ik geef wel altijd richting aan naar links. om Als wij met een vrachtwagen op een rotonde aankomen... en wij willen gewoon rechtdoor... Dan lijkt het dat wij rechts afslaan. Omdat wij heel tijd uithalen. Oh ja. Uh, naar, naar rechts. En daarom zet ik altijd, zit ik altijd mijn richting aanwezig naar links aan. Dat weten ze dus in ieder geval. Want het lijkt dat ik rechts afsla. En dan zou je auto aanrijden. Terwijl dat ik... Uh, dat ik nog rechtdoor kom, snap je? Ja. Dus dat is een tip die ik even wil geven voor mijn collega. Maar mag dat wel? Want als het niet de bedoeling is dat je dat doet... en je gaat het toch doen... Nou, dan mag het... Ja. Ik, ik, ik denk dat het uit, uit coulantse is voor degene... en het is, bevordert de veiligheid. Dus uh, nou. kijk, want is, wij halen heel ver uit... en, uh, en dan leek het net of je eigenlijk rechtsaf slaat... Mm -hmm. voor degene die dus uh, staat te wachten. En die zou dan kunnen denken... oh, die vrachtwagen die vergeet uh, richting aan te geven... Dus uh, dan uh, rijd ik maar van staan En terwijl dat jij dan wel doorkomt. Precies. Nee, maar het is ook een stukje serviceverlening van jouw kant. Dat begrijp ik wel. Ja. Ja, dat is heel vriendelijk. Ik, ik ben er in ieder geval nog niet op aangehouden. Nee, nou gelukkig maar. Ja. Nou. Hey, ik heb nog een ander vraagje. Ja. Uh, ik heb een, een eigen persoonlijke website. Oh. En daar heb ik een, een, een pagina op staan van, van mijn werk... Ja. Daar heb ik een filmpje op staan dat, er, dat ik met de vrachtwagen door Parijs rijd en zo. Wat zeg je? Maar uh, dan ik, dat ik, daar heb ik een filmpje op gezet dat ik uh, met een vrachtwagen door Parijs rijd, daar heb ik gefilmd. Oh. Voor in de cabine. En dan uh, kunnen mensen zien dat ja, ik een beetje veel werk doe. Vinden maar, mensen vast uh, heel leuk? Ja, ja, de, ja dat de, denk ik zo. Hij wordt me goed bezocht. Dus, uh, ja, maar dan word ik ook uh, opzetten dat ik, uh, dat ik jullie programma heel vaak uh, luister, want ik rijd altijd s'nachts. Ja. En dan word ik, ik een link. Leggen, de link van jullie pagina, dat kan toch gewoon, of niet? Daar is geen probleem. Of moet ik daar toestemming voor vragen? Of? Weet ik niet, moet ik daar toestemming voor geven? Ja, als je dat nou doet, dan is het goed. Nou, ik vind het wel goed. <laughs> ik weet helemaal niet of nee, dat nee, okay, mag. Er is natuurlijk een kreemd publieke omroeplink. <laughs> ja, daarom, maar dan, dan, dan leg ik de link naar jouw programma toe en dan jouw pagina. Het ja, is gratis dus reclame. Uh, al die mensen die dan denken van, goh, ik ga eens bij Mark kijken hoe die door Parijs rijdt, die gaan dan ook naar mijn pagina. Dat is toch alleen maar heel fijn? Ja, nou, dat is prima. Dat vind nou, ik zelf wel heel fijn. Al nou, als we problemen mee krijgen, dan uh, bel ik je en dan haal je het er weer af. Ja, als ik problemen ermee krijg, dan bel ik jou. Ja, precies. Nee, dat is als jij problemen ermee krijgt, bel jij mij. Dan spreken we dat ja. af. En wat is de site dan, waar ik me, mezelf mijn eigen link dan niet terugkijk? Ja, dat te is trekken? heel makkelijk. Dat is marknu.nl. En is het mark met een k? Ja, mark met een k en dan nu.nl. En jij nu en van je denk... achternaam? Nee, nee, oh. maar uh, iedereen, had, uh, iedereen had Facebook en zo. Ja. En ik denk, ja, mark, nu, wat ik nu op dit moment doe... Nou ja, die heb ik al tien jaar of zo. Dus, heel verstandig. Uh, en dat gaat. Mooi, en Ik, mooie ik, ik heb een pagina, pagina opstaan van mijn werk ja. en ik heb er foto's erop gezet en een filmpje en, en veranderd dat nog wel eens. En er zijn mensen die daar volgen. Nou ja, prima, ik vind hey. het prachtig. Ja, ik, vind het ook. Ik, en, weet, ik vind het ook een, een goed verhaal. Hey, en Mark, uh, Mark Peters, die getrouwd is met Vera en in Scheveningen woont. Ja. Um, ach, wat leuk. Ach, wat leuk. Eh, Fiona <lacht> en Stefan. Vier kinderen? Hoe krijg je dat voor elkaar als vrachtwagenchauffeur? Je bent altijd van huis. <lacht> Ach, en dan moet Vera moet voor al die kinderen zorgen. Ja, ja, ja. ja. Ach, leuk. Ja. Nou, ik laat zo eventjes ja. wat achter in het gastenboek. oké. Okay, Hé, yeah, <laughs> en, en Mark? Ja. Ben je geladen? Ik ben geladen, ja. Oh jee. Zullen we raad wat hij rijdt spelen? Ja, maar ik denk niet dat je het gaat varen. Oh, waarom niet? Waarom niet? Waarom niet? Ja, het is, uh, het is een beetje apart materiaal. Maar uh, je mag apart. het proberen. Uh, rij jij met bubbeltjes plastic? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Um, kun je het eten? Nee. Is het wel van plastic? Nee, is, uh, er zit plastic tussen. Er zit ook ijzer tussen. Er zitten printplaatjes tussen. Het is van alles. Oh, dus jij rijdt met van alles wat? Nee, nee, nee. Dit is oh. wel één product. Voor één, voor één uh, eindbestemming. Oh, jij rijdt, met, uh, jij rijdt met computeronderdelen? Nee, nee. Koelkastlampjes? Nee, nee, oh. nee. Maar ik zeg al, je, je zult het niet raar. Want nou, ik, rijd met, ik, zal... ja. ik rijd met vliegtuigonderdelen. Nou, dat, had ik, dat was het volgende wat ik wou zeggen. Ja, nee, dat is ook ja. niet waar. Dat ik, zit... ook had gekeken, oh, ik had op mijn website gekeken. Oh, ik had gewoon even door moeten klikken. Het staat dus, gewoon de, aan. De, ja, dan zagen ze het ja, Frans en zo. Oh, wat, laaien, wat de, dom. De, ja. Ja, ja, ja, oh, nou dat ga ik onthouden. Ja, hier, mijn werk. Ik had het gewoon aan kunnen klikken. Oh, kijk, ik zie je nu door Parijs rijden. Oh, kun je onder ja, ja, ja. die... Oh, gaat dat wel om die tunnel? Ja, dat gaat goed. Ja, ja, nou, je doet het best maar. Ja, ik blijf even kijken, hoor. Je rijdt nu door de tunnel. Ja, je doet maar. Is een Frans Dag Mark. Hé, hey, fijne uitzending. <laughs> Doeg. Hey, dit is leuk. Je kunt gewoon meerijden met Mark. Maar ja, die rijdt nu door een tunnel. Zie ik op Marknu.nl. Maar ja, het is, het, ik zie dat dit filmpje 23 minuten duurt. Dus het kan uh, even, even wachten tot hij uit de tunnel komt. Hoor. kijken of het allemaal goed gaat. Wordt wel veel ingehaald, trouwens. Ik heb hier met vraag. Rijdt op de middelste baan. Ik zou dat moeten met een vrachtwagen, omdat die daar hoger is, de tunnel? Jeetje, een lange tunnel, zeg. Oh, stel, dat is er ook een onder onderbroken streep rechts? Oeh, wordt ingehaald. Een... Ja, de R is licht aan het einde van de tunnel. Goed, 0801121, vragen en antwoorden. Nico, goeienacht. Goeienacht. Hallo, Nico. Hallo. En met mij kan je mee vliegen. Wat zeg je? En met mij kan je mee vliegen. Met jou kan... Oh, ook op je site? <laughs> Echt waar? Nee, ik heb geen site. Nee, het zou me niks Nee, maar ik heb wel een verbazen. cameraatje. Ik heb een modelvliegtuigje. En dan uh, daar kan je ook beelden opnemen. En dan kan je het dan mooi thuis op je computer bekijken. Oh, maar niet, het, is je grappig. hebt niet ook een site met NicoNu.nl? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dan was het Nico gisteren. Nee, maar <laughs> ik heb... Uh, Astrid, ik heb twee vraagjes. En, uh, oh. Ik, geloof, ik hoop dat je goed luistert, want oh. de eerste is een hele rare. Je weet, wij zijn vrachtwagenchauffeurs, wij zitten veel langs de weg. Ja. Uh, wij zitten hoog. Ja. Er komen een heleboel auto's onder, onder ons langs. Ja. Als je naar verder niet ver maar op de dag, dan kan je zien wat er in die auto zit. En dat zijn dus mannen, vrouwen, kinderen. Oh. Mijn vraag is, waarom zitten vrouwen altijd ja. met de benen tegen elkaar... en mannen met de benen wijd? Ik heb het geprobeerd... Met de benen tegen elkaar, ik hou het nog in 30 seconden vol. Als ik thuis op de bank of in de stoel zit... kan ik makkelijk met mijn benen over elkaar heen zitten. Ik heb niks geen probleem. Maar eerlijk, ik heb het zo vaak gezien. De vrouwen zitten altijd met de benen tegen elkaar. Ik snap niet hoe dat ze dat volhouden. Maar... Dat is mijn vraag. Ja, hoe krijgen krijg ze dat kijk... voor elkaar? Ik weet ik ik was... jij zelf ook auto. Ja, maar ik heb even... Ik krijg te veel input af en toe... Oh. Dan zijn het te veel ja, dingen ik, die ik, ik wil vragen. Want ja, ja, ja. Mijn, mijn belangrijkste vraag is: het Is dus zo dat vrachtwagenchauffeurs in de auto kijken om te zien of je. Ja, wij, zit, wij zitten hartstikke mooi oog, wat dat betreft. Maar je rijd, dan rij je, zit je in de auto even te kijken of mensen met hun benen wijd of met hun benen bij elkaar nee, zitten? Nee, nee, nee. Je kijkt je kijk automatisch als er iets langs rijdt, kijk je automatisch. Oh, maar. Je gaat niet strak voor je uitzitten kijken. Ik heb nee. geen oogklep op. Nee, maar Nico. Ik, je, ja. je kunt ook vrouwen kunnen niet auto rijden met hun benen tegen elkaar. Want je moet één voet op, de, op het gas en één voet op de ja. koppeling hebben. Maar het, het vreemde is, als er een man voorbij rijdt, die zit altijd met zijn benen wijd. Je rijdt er een vrouw langs, die zit altijd met de benen tegen elkaar. Dat is bij mij zo vreemd en daarom is mijn vraag, ja. van hoe houden we dat vol? Want ik, ik doe dat ook wel eens in de vrachtwagen. Ik heb net ook eens geprobeerd, nou ongeveer 30 seconden en dan vallen mijn benen uit elkaar. Want dan hou ik het gewoon niet vol. Maar ja, maar... Kijk, en als ik thuis op de bank zit of op de stoel, dan kan ik makkelijk met mijn benen over elkaar oh. zitten. Zonder maar dat, dan dan dat moet je niet doen, eindelijk. hè? Want dan krijg je spataderen van, hè? Oh, is dat het wat de vrouw van mij heeft? Ah, heeft die spataderen? Je, ja, je moet niet, nooit met je benen over elkaar zitten... want dan knel je altijd iets ergens af en dan krijg je spataderen. Maar we hebben deze vraag onlangs nog gehad... waarom mannen ook, als ze bijvoorbeeld buiten staan te praten... altijd zo wijdbeen staan en vrouwen altijd keurig met de benen bij elkaar. Maar ja... ja maar, maar dat, het, het heeft er natuurlijk gedeeltelijk mee te maken... dat er bij jullie nog zeg maar, een beetje ruimte nodig is tussen ja, de benen. Ja, maar dat is nou juist het vreemde. En dat geef ik nu dus aan. Als ja. ik thuis op de stoel of op de bank zit... Dan, dan heb je die ruimte niet nodig. Maar volgens nee. mij is dat veel gekker... dan dat je auto rijdt met je benen een beetje uit elkaar. Ja, ik zit op, uh, met mijn benen uit elkaar zit ik ontspannen. Maar, uh, ik heb wel maar eerlijk... Uh, ja, jij kan het niet zien, maar wij als vrachtwagenchauffeurs zien Ja, tenminste, ik wel. Ik kijk ernaar ja. en ik zie dus altijd de vrouw netjes met die benen tegen elkaar zitten. Prachtig hoor, daar gaat het zo. Maar misschien is, maar is dat niet gewoon. Die... Is het niet een stukje evolutie omdat we, omdat we zeg maar uh, toch lange tijd rokken gedragen hebben? En als we dan met de benen wijd zitten, dan gaat het zo tochten. Ja, ja of, het zit, of het zitten minder heupen. Dat zou ook kunnen, dat weet ik niet. Oh ja, dat we andere dat heupen hebben. Dat zou ja. best dus kunnen. Niet en nou, mijn tweede vraag. Oh, we zijn er nog niet, ja. Nee, want ik had er twee. Ja, ja. Waarom, waarom de, uh, als ik de wc doorspoel, draait het water altijd linksom? En als ik mijn, uh, de, bij de aanrecht de, de ding draait, draait het water altijd linksom? Ja, dat heeft met de draaiing ja, van de nou. aarde te maken. Als je dat aan heeft de andere met... kant van de wereld zou doen, dan draait hij de andere kant op. Echt waar? Ja, de, de aarde draait toch een beetje, nou, ja, eigenlijk ik best nog wel rap. Oh, dat heeft daarmee te maken. Ja, ja. Ik, ik heb wel zoiets gehoord, toch? maar ik ben, ik ben ook niet de slimste chauffeur. Oh. oh. <lacht> Vandaar dat ik het ook vraag aan de slimme vrouw achter de radio. Ja, ik weet dat gewoon. Ik onthoud <lacht> Met... nooit wat, maar dit, dit weet ik zelfs, Nico. <lacht> Nou, dat vind ik hartstikke knap. Zo, mag ik meteen afvinken? Maar dan belt er natuurlijk weer iemand die zegt... nee, het zit zo en zo. En dat is allemaal helemaal <laughs> prima. Oké, okay, nou, Nico, ik ga op zoek naar uh, antwoorden voor je. Nou, dan vooral op die eerste. Want dat, dat vind ik toch wel interessant om te weten waarom. Ja, ik vraag me af of iemand dat weet. Maar goed, bel vooral naar 0800 1121. met je benen wijd... of je benen bij elkaar. Het mag allebei. Zo is dat. Dag Nico. Hé, hey, bedankt hè. Hoi. Doei. 0800 1121 Theo Theo Theo Ik hoor alleen maar. Ik ben een... geen Theo. Oh, ja, maar dat geeft niet. Wie ben je wel? Ik ben Willem Winter. Willem? Ja. Willem Winter. Ja. Dubbel W. Zeg het dus. Ik, ik, ik, uh, uh, uh, ik, ik bel niet. Ik uh, bedoel, die rijerschatische heeft al voldoende gezegd over die uh, rotondes. Oh. Maar wij komen regelmatig naar Engeland. Ja. En, vanwege, en dan heb je eigenlijk dus zeg maar, af, even los van het feit dat je links rijdt... ...heb ja. je altijd te maken met dezelfde verkeersregels. Ja. Maar op een roundabout, een rotonde, ja. gaat het helemaal andersom. Die draaien met de klok mee. En in Nederland is het andersom. Ja. Maar, maar wat, wat, wat die Britten... Daar goed, uh, uh, kennelijk goed aan gedacht hebben, mm -hmm. is dat als je op die roundabout zit, kom je altijd van rechts. Dus je hebt altijd voorrang. Oh ja. Dat is maar een toevoeging, hoor. Ik bedoel... Ja, maar het is bij ons. Dan um, nou zit ik te denken, want volgens mij was dat niet ook het verschil tussen een verkeersplein en een rotonde, dat je voorrang had? Ja, ik, ik luister al sinds een uur, hoor. Dus ik heb misschien alles meegekregen. Nee, altijd... maar goed, ik weet het, Nou weet ik het ook niet meer. Maar goed, dat heeft, heeft ook helemaal niks met de vraag te maken. Maar dat je, de, als je andersom gaat, dan kom je met, op de rotonde altijd je... van rechts. En dus heb je altijd van rechts. En het is zelfs zo als je daar gewoon, nou ja, dat, dat we komen al een paar jaar in Engeland. Ja. Maar als, als je zeg maar een, een simpel kruispuntje hebt en er staat maar een. een ronde witte stip uh, geschilderd in het kruispunt, ja. dan is het al een rotonde. En dan moet je het ook als een rotonde roundabout, daar, moet je ja. dat ook behandelen. En dan kom je ja. gewoon altijd van rechts. Ja, dat is handig op zich. Maar ja. ja, het zou denk ik heel onhandig zijn als we dat hierin zouden voeren. Dat wordt een ellende, denk ik. Ja, laten we dat maar niet doen. Hé, hey, dankjewel. Nee, nee, nee. <lacht> maar ik vind, het, ik vind het wel heel, heel, uh, ja, ik vond, ik vond het wel heel erg uh, grappig om te zien. Ja, ik kan me voorstellen. Maar, maar rij je ook zelf in uh, Engeland? Ja. En heb je dan nooit dat je, dat je bijna per ongeluk rechtsaf gaat als je de rotonde opgaat? Nee. Oh, gelukkig. Nee. Nee. Ja. nee, want iedereen doet dat. Je gaat gewoon met ja. het verkeer mee, zeg maar. Ja, het, het is, ik ben pas nog in Londen geweest. En dan de, was ik ook bang dat ik bij het oversteken de verkeerde kant op zou kijken. Maar op een of andere manier ben je er dan zo op gespitst dat je juist extra goed de goede kant op kijkt. Nou precies, daar kijk ik altijd twee kanten uit. Dat is sowieso altijd verstandig. Hé, hey, ja. dankjewel Willem Winter. Oké. Okay. Goeienacht nog. Doei. Doeg. Robert. Oh. Ja, is... ja, Ja, allemaal naar de hully Kully. Ja, ze zeiden zei, duurt nog een hele poosje, ik wacht gewoon even rustig. Jij denkt, ik zet hem wat harder. Maar ik praat lekker door vannacht. Ja, dat is goed. Ja. Maar ik wil dan even zeggen dat die rijinstructrice uh, toch fout had. Oh. Want ik heb geleerd, en ik heb maar vier, nog maar vier jaar mijn rijwijze, dat is helemaal niet zo heel lang, dat je gewoon op een rotonde als je aankomt rijden en je wilt drie kwart, toch je richting naar links moet doen. Ja, potverdorie. Omdat de mensen die. dan zien welke kant je op gaat. Ja, maar, maar wie moet ik nu geloven dan? De rijinstructrice ja, of je iemand? Ja, ik heb het zelf geleerd en op ja. een examen moest ik het ook zo doen dus. Hmm. Nou, weet je wat? Uh, wie het laatst komt, wie het laatst, uh, of wie het... Nou ja, dat soort dingen, dat ik er gewoon jou <laughs> nu gewoon geloof. Goed? Ja, ik heb ook maar dat ik geleerd heb, maar ik vind het ook ja. het handigste, want... Ja, dat is ook, ook, ook zo. Ook al eigenlijk met, uh, met de luxe auto, met de kleine auto, dat vind ik nog makkelijk om het aan te geven. Want dat is voor jij ook makkelijk, want als jij nou een auto ziet aankomen... Ja. En uh, je hebt al het geleerd van te horen om een rotonde overzichtelijk te bekijken, dus je ziet al waar die auto vandaan komt. Ja. Nou, dan denk je van, kijk, als hij nou drie kwart gaat, dan geeft hij zijn rechting uit... De, geeft hij zijn richting aan links. Maar als hij nou niet driekwart gaat... oh, dan weet je van, oh wacht, hij gaat bij de tweede afslag, de eerste... gaat hij al naar rechts, dus dan kan ik alvast oprijden. Snap je? Ja, maar ik heb ik, ik, net het hele verhaal uh, net ook heel, uh, uh, hoe zeg je dat... inzichtelijk uh, voorgedragen gekregen. Dus ik hou dat nu gewoon aan, wat jij zegt. Ja. Ja? Goed plan. Dan mag je wel iets tevredener klinken, hoor. Ja, ik vind het prima, maar ik zit nog lekker een boterham. Eh, te zit je even boterham te eten om zes minuten voor half vier? Ja, voor mij is het ook gewoon af, dus je moet ook gewoon blijven eten. Hè? Is ook zo. Wat zit er op de boterham? Lekker kasselerup. Wat? Kasselerup. Dat is vlees, hè? Ja, vlees, ja. Oh, nou eet smakelijk. Geen Eint eitje. Hé, hey, goede rit, hè? Jo. Hoi, hou je Hoi. veilig. Doeg. Har. Hallo. Hallo, dat is lang geleden. Ja, dat is zeker lang geleden. Het is een soort reunieavond. Gehad. Ja. Zowel haar en, uh, en Kees Oosterom. Nou, ja, we gaan ja, Ik denk, ik blijf er een tijdje van de radio. Want ja, ik, dat is. Op, dat... Nee, maar dat is heel verstandig. Geef andere mensen ook af en toe een kans. Ja, we hebben, dat voor, we hebben het voorbeeld gegeven aan zoveel mensen hoe je het moet doen. En, uh... Ja, dan kunnen mensen het nu navolgen. Maar ja, ja daar dus... ben je weer. Vertel het dus. Oké, okay, ja. Terug voor de wereldreis. Ja, oké. Okay. Ja, uh, ja nee, ik heb een uh, hele simpele vraag. Uh, heb je er wel mee te maken? Het uh, is zo bloedheet weer. En het uh, zomers. En uh, ja hoor, elk jaar opnieuw Dan krijg je weer zoveel uh, fruitvliegjes overal op. Ja. En uh, ja, hoe, hoe, hoe komen die dingen nou telkens al? Ja, die vliegen. Uh, waar worden die geboren? Worden die in het vuilnis geboren? Of... Uh, ja, hoe ontstaan die uh, fruitvliegers? Ik heb weer een hele zwerm in mijn keuken. Terwijl ik alles <laughs> <nooit> heb opgedaan. <laughs> en ik heb zoveel fruitvliegers dat. Uh... Waar komen die beesten nou vandaan? Nou, weet je wat zo grappig is, Har. Want ja? weet je, voordat ik dit programma deed, maakte ik nachtdienst bij de Avro. En voordat ik uh, uh, nachtdienst maakte, maakten andere mensen al nachtdienst. Dus in totaal bestaat zeg maar het idee van dit programma. Nu zo'n 28 jaar, denk ik. Zo, ja. Nou, misschien zelfs al wel langer. Maar uh, ik denk dat dit de meest gestelde vraag is in het programma. Ja, en het is helemaal niet verkeerd, want er zijn altijd nog mensen die het niet gehoord hebben. En wat erger is, ja. is dat ik deze vraag dus nu denk ik voor de... Nou, wat zal het zijn? Als ik echt heel eerlijk ben, ik denk de zevende keer meeneem. Ja. En dat ik nog steeds het antwoord niet weet. Ja, je hebben het wel zeven keer gehoord al het antwoord. Dat, dat we, nou, zes keer dan, hè? Zes keer. Maar zes keer niet onthouden, dus. Nee, maar goed, ik onthoud het nooit. Maar het, volgens nee. mij zitten ze in het fruit. Maar dit, iedere keer als ik dat zeg... want zelfs buiten dit programma komt het te sprake... Ja. Um, vind ik dat heel, uh, heel uh, vies klinken. Dan ja, lust uh, ik, ik heb, geen fruit meer. Ja, maar het is niet alleen maar van het fruit. Het is gewoon als ze komen op de vuilnis af of zo. Of, uh, op gewoon alles wat een beetje ja, in, in je vuilnis ook zit. En, uh, nou ja, noem maar op. Uh, dat, daar komen ze op af. En, uh, dat je, je kan wel weer een nieuwe vuilniszak ophangen. Of in uh, je zak gaan doen. Maar in die vuilnisbak doen. Door. En dan komen er toch weer nieuw op. Ik weet niet wat het is. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dus ik zeg 0801121. Ik ga op zoek naar een antwoord, haar. Oké, okay, ja, ik heb nog een vraagje, maar die wordt misschien te moeilijk, want die heeft een reis te maken. Maar, Met wat? Voor... Nou, ik ben driemaal in Cuba geweest de afgelopen winter. Ja. En uh, daar heb ik voor het eerst van mijn leven heb ik een. Iedereen heeft wel eens een, een regenboog gezien in zijn leven. Uh, ja. Een regenboog. Maar ik heb in Cuba heb ik een regenboog gezien uh, rondom, uh, rondom de zon. Ja. Heb je dat ooit wel eens in je leven gezien? Hoe kan ze... Nee, ik heb het niet gezien, maar ik, ik weet van het bestaan. Oh. Ja. Je hebt er ook foto's van gemaakt. Oh, mooi. Dat, te gek om te zien. Ja. Dus een regenboog om de zon. Een rondje om de zon heen. Maar regenboog... eigenlijk wilde je dat gewoon even melden. Nou, ook jou, natuurlijk, dat je een beetje meeleeft. Ja, nou, ik denk natuurlijk ja, be, dat we een beetje toch wat meekrijgen van die reis van jou. Ja, natuurlijk, dat, huh? ja, goed, ja, nou, ja, goed. goed, regenbogen en fruitvliegjes. 0800-1121. Dankjewel, haar. Oké, okay, succes. Doeg. Doeg. doeg, doeg. doeg. 0800-1121. One Day Fly is dit. Ik kan zo moeilijk kiezen. Ik hou van elke vrouw.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 Let the light! Oh, one day fly! Oh, one day fly! Oh, one day fly! I wonder why! They wonders why! As time goes by! As time goes by! Let the one day, oh, one day fly! Oh, one day fly! Oh, one day fly! Oh, one day fly! Nou, als iedereen er gerinnekoor is, dan vreet ik mijn lol op Geef voor die bank. Ga maar die Was een ja, het dus is een slechte compositie, <laughs> Vind slechte arrangement, ja. slechte productie, slechte zongen, <laughs> slechte tekst, slechte speel. Dus dat zal wel weer een heet worden. Maar dat is logisch. Ja, dat was Figo Waas in de rol van Johan Cruijff. Het waren verzamelde cabaretiers die voor kopspijkers een soort satire maakten op al die mensen die eendags vliegen werden door al die programma's waarin talenten ontdekt werden. Jack Spijkerman, Figo Waas, Peter Heerschop, Hans Sibbel, Owen Schumacher, Joep van Duidekom en natuurlijk George Baker. Ja, mooie combinatie. One day fly werd dat zo samen. We zitten natuurlijk midden in de vierdaagse week. Ja, het kan je bijna niet ontgaan zijn. En. Ja, van oudsher belden we regelmatig in het programma met Mark Wolfenner. Oftewel de wandelman. En als het goed is, is hij aan het lopen op dit moment. Even kijken of... Hem... <treekt> Misschien is hij uh, nog niet vertrokken. Dat weet ik eigenlijk nooit zo goed met die tijdsplanning. Mm -hmm. Hallo, dit is de voorzitter van uh, Mark. Ik ben ja, Mark, die zit natuurlijk net bij de Blarenpost. Wacht, ik bel hem nog een keer. Dan ik probeer nog een keertje het uh, nummer woorden. in te toetsen. Ja, ik moet het eventje, even kijken hoe het met hem gaat. Het gaat ongetwijfeld goed, want hij stuurt me, stuurt me gedurende de voorbereidingen... nog altijd uh, uh, verslagjes van dat hij weer 40 kilometer geoefend heeft. Dus uh, ja, eigenlijk is het voor hem natuurlijk appeltje ijsje. Mm. Gewoon niet op. Ook wat. Even weten hoe het met hem gaat. Nee, nou, ik bel hem zo wel weer. Ik blijf het even proberen. Even checken hoe het met de Wandelman gaat. Dat, uh, dat blijf ik proberen. Theo, goeienacht. Ja, dag. Hallo. Hallo? Hoor je mij? Ik hoor je. Ja, het is heel grappig, maar je belt via Skype en we doen nu net alsof we je, alsof je de eerste twee mensen op aarde zijn die contact hebben via Skype. Hallo Portugal. Hallo over. Ja, de, hierover. Uh, dit is Portugal, ja, op dit moment. Ah, is het op dit okay. moment? Op dit moment is dit uh, heel versum Ja, oh, ja. Nou, nou, toevallig. Hé, wat uh, lekker. We hebben een Skype-verbinding, nou, dat voelt heel ja. goed. Um, ja. Waar skype je over, Theo? Nou, de, ik heb een hele lastige vraag. Oh. Die, die uit een heleboel onderdelen bestaat. Maar het komt er eigenlijk op neer. De vraag is: waarvoor die. ...dient een vrije busbaan. En daar heb ik een paar opmerkingen over. Uh, uh, voor, uh, bijvoorbeeld, hier in, in, in Lissabon uh, fiets ik... ...ik ben een van de weinige fietsers in Portugal... Uh, ...fiets ik bijvoorbeeld op, een, uh, op de busbaan. Ja. We, maar in de verkeerde richting, ja? <laughs> Natuurlijk, okay. ja. Ja, tuurlijk. Dat is logisch. Ja. Als fietser doe je, doe je wat je wil. Ja. Dan staan er een paar agenten daar. Ja. En die zeg ik... Heel plezierig zeg ik die goedenavond. En ja. die zeggen goedenavond tegen mij terug. En ik kan gewoon doorrijden. Ja, maar dat, dat, zei, dat komt omdat het Portugezen zijn. Die denken van, Goh, als we hem nu tegen moeten houden... krijgen we het warm. Nee, dat is het niet. Nee, maar dan in het Portugees. Tot, uh, uh, laat maar gaan. Uh, als, als, als fietser heb je gewoon uh, alle rechten. Ik een ik rotonde... Ja. Dat heb ik regelmatig meegemaakt. Dan, uh, dan kom ik uh, bij een rotonde. dan nou, mm -hmm, mm -hmm. uh, zit er een auto op, dus die heeft voorrang. Ja. Dan wacht ik. De auto stopt midden op de rotonde voor mij om mij voor te laten. Dat soort dingen. Ja. Nou, ja, uh, dus, maar, uh, dus de verkeersregels worden voor mij een beetje verwarrend. Dus wat ik mij afvroeg is, uh, als je nou een busbaan hebt, ja. is die, waarvoor is die bedoeld? Ik dacht eigenlijk... En niet om op te fietsen. Oké, okay, oké, okay, goed. Maar ik dacht voor openbaar vervoer. Voor de bus? Openbaar vervoer. Ja. Trams kunnen er ook op rijden. Op de busbaan? Ja. Nou, als er een tramlijn in ligt. Ja. Maar en, en taxis mogen er volgens mij ook op, als ze passagiers hebben. Ja. Maar mogen er bijvoorbeeld ook bussen op die alleen voor toeristen zijn? Mogen oh ja. Dus die mogen er allemaal op de busbaan. Mogen er ook kapitieën. Is helemaal niet zo'n ingewikkelde vraag. Die geen passagiers hebben. Uh, en dat soort dingen. Mogen ja. er ook politici op? Want hier alle politici hier gebruiken de, de busbaan. Echt waar? Natuurlijk. Ja, echt waar? Ja, het zijn politici. Ja, maar dat is toch onzin? Dat is niemand die ze tegenhoudt. Nee, maar dat is echt onzin, Theo. Alle politici gebruiken niet de busbaan. Tenzij ze in de bus zitten. In Portugal wel. Oh, in Portugal, ja, dat weet ik. Ja, maar nee, we, nee, dan moeten we FN. even... Theo, nee, nou Theo, we moeten een betere Skype-verbinding. We moeten ook dat jij mij kunt horen. Maar... Ja, ik hoor jou ook wel. Oh, maar je negeert nee, me gewoon, ja. Nee, ik, ja, nee want ik, want, ik negeer het niet, maar voor mij is de vraag... Ja. Hoe zijn de regels bijvoorbeeld in Nederland, of zijn er Europese regels voor? Oké, okay. nemen we dat ook huh? nog even mee. Nederlands ja, waarom... plus Europees of wereldregels? Wereldregels voor de busbaan. Wat zijn de wereldregels voor de busbaan? Dat lijkt me heel erg onwaarschijnlijk, maar goed. Zeg Theo. Hoeveel graden is het bij jou? Op dit moment. Ik zal even kijken. Het is koud. Oh! 25 graden. Oh, Ja, het is bibberen. Lekker een warme trui aan. Hey, nou, en hoe laat is het in Portugal? Nou, vroeg. Het is, uh, het is nu uh, tien half, half drie. Oh ja, toch een uurtje, uurtje eerder, ja. ja. Ja, maar goed, dat ligt hier heel anders, want het avondleven begint hier om elf uur. Dus ik ben nu net... Uh, Aan het afwassen, ja. Ik heb net mijn toetje op. Een toetje op, echt waar? Ach, wat heerlijk. Ja. Nou, ik wens je nog een uh, hele fijne te En uh, ik ga op zoek naar een antwoord. op uh, Wereldregels voor de busbaan. 0800-1121. Goeienacht, ja. hè? Of, of, uh, uh, niet alleen wereld. Maar, uh, nee, Theo. Het is wel duidelijk. Het ja, is, okay. ja, ja. Dankjewel. Ja. <laughs> Doeg. Nou, mevrouw Scholten. Ja, uh, goeienacht. Hier ben ik weer. Ja, ik had u net nodig. Ja. En ik dacht... Nog even reageren op het verhaal van net over links richting aangeven. Ja, want nou weten we het natuurlijk niet meer. Nee, nou, het is echt zoals ik gezegd heb... je geeft alleen maar richting aan naar rechts... als je de rotonde of het verkeersplein verlaat. Ja, naar rechts, ja. Ja, nou is het niet verboden om richting naar links aan te geven... als je drie kwart het verkeersplein of de rotonde wilt volgen. Oh, maar dat is heel fijn voor de vrachtwagenchauffeurs. Het, het mag. Het mag, maar het, het... hoeft niet per se. En ja. Mijn leerlingen heb ik altijd geleerd... geef alleen maar richting aan naar rechts. Want dan moest ik ze precies gaan uitleggen van nu naar links. Nu moet hij uit, nu moet hij naar rechts. En uh, sommigen hadden daar echt uh, moeite mee. Maar het is op zich Schaf wel de bar. taak natuurlijk van de rijinstructeur... om dat soort dingen uit te leggen, toch? Ja, precies. Ja. Goed, ik rijd maar... zelf, rij zelf motor. Oh. En als ik met uh, vrienden op pad ben, ik rij meestal voorop. Ja. En ik moet de rotonde drie kwart uh, doen dan geef ik ook van tevoren richting aan naar links. Dan weten ze achter me wat ik van plan ben te gaan doen. Ja, nee, daar zit wat in. En, en weet u toevallig ook hoe het met de busbaan zit? Ja, die is alleen maar bestemd voor lijnbussen... en voor ander verkeer wat uh, daarvoor toestemming krijgt van de wegbeheerder. En dat kan bijvoorbeeld zijn een taxi die passagiers vervoert. Ja, nou, dat is duidelijk. En dan en zijn, ze... Een touringcar ja. is geen lijnbus en die mag de busbaan dus niet volgen. Echt niet? Nee. Dat is ook onhandig. Nou ja, kijk, tenzij bijvoorbeeld in, in plaats met veel toerisme... De, de wegbeheerder, het gemeentebestuur, bepaalt van... nou, hier mag het wel, want dat nou ja, komt de doorstroming uh, ten goede... Ja. Maar in principe is het de lijnbus alleen. En, en uh, bijvoorbeeld de brandweer of een ambulance? Of een, ja, maar dat zijn, dat zijn voorrangvoertuigen. Die, die hebben natuurlijk eigen regels en ontheffingen. Oh, oké. Okay. Die mogen He. ook over de stoep rijden of weet ik veel wat. Uh... En, en uh, mevrouw Scholten, weet u toevallig ook waarom vrouwen als ze autorijden... de benen bij elkaar houden en mannen de benen wijd? Daar heb ik nog nooit. Door. Nou, dat moet u echt een keer doen, hoor, want het is Nico de vrachtwagenchauffeur echt opgevallen. Nou, ik weet op de motor dan, als het heel warm is... Nee, op de, zit, de motor kunt u niet deen. uw benen bij elkaar houden, dat gaat niet. Nee, <laughs> ja, dat kan wel. in de Amazone zit, ja. Ja, nee, ik, en ook nog even iets over die uh, roundabouts in, uh, in Engeland. Ja. Waar uh, verkeer van rechts dan weer voorrang heeft. Ja. Zo was het vroeger bij ons ook. Uh, wij reden dan zeg maar tegen de klok in. Ja. Een verkeer wat van rechts kwam, dat had voorrang. En dan stond je dus stil op, de, op het verkeersplein. Oh? En er was één verkeersplein bij Venlo. Daar was het dan weer precies andersom geregeld. Oh. Vanwege de Duitse toeristen. Oh, echt waar? Oh, wat een Ja, toestanden. En die waren dat daar zo gewend. Oké. Okay. En huh. inmiddels is het dan allang gestandardiseerd. En, ja. Uh, want anders staat, als het, als het heel druk is. Ja. En je moet verkeer wat van, wat van rechts komt voorrang gaan geven. Dan staat de hele verkeersplein weer vast. Maar weet u ook of het dan anders is met de busbaan in Portugal, bijvoorbeeld? Geen flauw idee. Nee, dat kan ik me voorstellen. De ik wereldregels. Ik, uh... ik heb wel pas ergens gelezen dat in Londen motorrijders ook uh, de busbaan mogen gebruiken. Oh. Vind ik een goed idee. Ja, ja daar moet ik even ik over nadenken. Goed. Ja, Er was natuurlijk deze week heel veel te doen over fietsers... die dan, uh, um, uh, zeg maar, wielrenners die niet meer op het fietspad... en ik vind sowieso een brommer die op de rijweg... ik vind het allemaal soms wel ingewikkeld, hoor. En, nou, dat is het ook. En ja. dan vooral wanneer ze er weer op moeten of weer af moeten. En, uh, ja. en soms, ik woon hier in Harderwijk... Nou, dan, dan moeten ze van het uh, fietspad af de rijbaan weer oversteken... naar de andere kant... Het is niet altijd logisch. Nee, maar iedereen moet gewoon een beetje voorzichtig doen. Dan uh, komt het vast goed. Uh, nou, mevrouw mevrouw Scholte, ja. dank u wel. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, u ook. Dag. Dag. Het is wel handig zo'n rijinstructiest die meeluistert voor alle verkeersvragen. Over verkeer gesproken. Dit is uh, Sniffende Tears en Driver's Seat. Mark, ik ben momenteel even niet te bereiken. Heb je een bericht voor me? En wil je dat aan me kwijt, spreek het dan naar de pieptoon in. Groeten. Wanderman met Astrid. Ah, is dus de piepte duurt even. Wanderman met Astrid, de nachtzuster. Ja, ik ben zo benieuwd hoe het gaat. Want je, volgens mij moet je zo starten, rond een uur of vier. Ik wou even checken of je wel wakker was en of je in vorm was... en hoe de afgelopen drie dagen zijn gegaan... en of je de komende dag zonder blaren doordenkt te komen en dat soort dingen. Ik probeer het zo dadelijk wel weer. Tot zo. Dag. Ik ook van jou. Ja. 0801121. 1121 Meri. Goeienacht. Hallo. Ik heb een vraag namelijk. Ja. Uh, ik wilde weten als een particulier haar eigen uh, pensioenmaatschappij mag oprichten. Oh, maar is dat dan niet gewoon een spaarrekening? Jawel, maar het moet uitgekeerd worden. Ja. En dan uh, gaat het niet zoals ik zou willen, want ik heb namelijk een, een stamrechtbv. Maar dan willen ze het niet opstorten, ik zou het via een, een maatschappij moeten doen. Ik begrijp er dus niks van, maar dat, dat ligt helemaal weet. aan ik mij, weet. hoor. Wat zei je? Ik snap het niet, maar dat ligt helemaal aan mij. <lacht> ja. Ik snap het ook niet, toen ze bewegende. Maar het probeer Maar Mary, ik zeg ik het nog dan... eens. Of, nog één keer. Ik heb een spaarrekening gehad. We hebben hoeveel een pensioen. Ja. En die wilde ik uitgekeerd krijgen, omdat dat termijn er was. Maar dan zegt mij, nee, ik moet een maatschappij opzoeken... bij wie ik het geld stort... En die dan terug zouden kunnen betalen, terwijl ik ook namelijk een uh, Stabrecht BV heb. Ja, maar nu had je bedacht van als ik nou zelf een pensioenmaatschappij opricht, dan uh, zit ik niet met die problemen? Uh, nee, dat vraag ik me af. Maar als je dan gewoon een spaarrekening of een beleggingsrekening opent, dan heb je toch ook een soort uh, eigen pensioensregeling? Nee, maar je komt erin aan. Wat zeg je? Je komt er niet aan, namelijk. Nee, met je dat huidige. Het uitgekeerd moet worden, termijn om het uit te keren, is er. Ja. Maar dan zegt men tegen mij... Uh, nee, je moet een maatschappij opzoeken waar het geld gestort wordt... en die zullen het uitbetalen. Terwijl ik denk, sta dat ik de uh, gelegenheid ben... om een eigen Om hem zelf op te richten. Ah, oké. Okay. Nou, ik heb geen idee. Ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Miri. Oké, okay, bedankt. Goeiedag. Leuk, dag. Doeg. Carlos? Ja, ik heb net. Uh, die vrouw die net aan de telefoon was. Ik heb net. Ik heb in de metaal gezeten en het openbaar vervoer. In de, in de ah. metaal en het openbaar vervoer, ja? Juist, ik ben als storingsmonteur begonnen bij de HTM. Ja. Oh, maar we gaan niet je hele cv doornemen hoor, Carlos? Nee, nee. Nee, nee oké. Okay. Ja. Nog bij het uh, Mariveld. Toen, uh, ik heb een, een, een, een openingveld in Den Haag. Ja. Ik heb een uh, ongeluk gehad, tenminste een ongeluk niet, uh, dat is te ver. Ik heb een, uh, iemand in elkaar getrapt. Oh. En die heb ik voor dood achtergelaten. Oh. Toen kom ik bij de, ik, ik, ik kom verder met, de liep met een vriendin en ik kom in een paar straten verder, ik kom de politie tegen. En die zegt tegen mij: Carlo, uh, wat is er met jou op? Je zit onder bloed. Ik zeg: Ja, ik, ik heb denk iemand zijn plastronneken aangedraaid, zijn stropdas. En ik heb hem verdoofd op de mat laten liggen. Of hij nog leeft, weet ik niet. Dat gebeurt in berghem toen nou. uh, gingen ze, de gingen maar, naar de rand... Carlo, ik, ik vind het op zich reuze boeiend hoor. Maar komt er een vraag of een antwoord? Want anders dan... Nou, uh... die jongen die, jongen, die, jongen, die ja. hebben ze gevonden. Die ja. politie moet ik naar de rand aangifte doen bij de... Die, die, uh... Jij moet aangifte doen omdat je iemand in elkaar geslagen hebt. Juist. En oh. ik kom ter confrontatie op het politiebureau in Berghemstel. Ja. En... Uh... Mijn baas had gezegd, uh, wat heb jij uitgevreden? Ik zeg niks, ik ben te stappen. Maar ik, ik, ik weet ook niet wat ik gedaan heb. De hm. politie die komt naar het rand, die gaat die vent uh, verhoren. Ja. En die jongen die zegt tegen mij, uh, dit is de knap die ik in elkaar geslogen heb. Ik zeg nou, wat jullie ermee doen moet je zelf weten. Maar ik geef geen aangifte. Maar en Carlo? Die liep in voorwaardelijk, die Carlo? Jongens. Ja? Komt er een vraag of een antwoord? Er komt een antwoord op. Die jongen die eh. had voorwaardelijk gekregen. Ik heb geen aangifte gedaan. Ja. Yeah. En hij heeft drie maanden gehad in plaats van drie jaar. Dus dan weer. Hier... Oh, Omdat dit heeft te maken met heeft. die vraag over de voorwaardelijke. En als er een derde uh, van je gevangenisstraf af wordt gehaald. Of dat ook van je voorwaardelijke of uh, van je uiteindelijke onvoorwaardelijke straf af gaat. Maar wat ik. Ik begrijp echt helemaal niks van, Carlo. Want hij, jij hij hebt werd, iemand in elkaar werd, geslagen hij werd, en hij heeft straf gekregen. Hij heeft voorwaardelijk gekregen. En omdat ik geen aangifte heb gedaan. Maar waarom, heeft hij, waarom zou je aangifte doen tegen hem als jij hem geslagen hebt? Ik heb aangifte gedaan tegen de politie. En de politie die liep mij ter confrontatie op in Bergemsom. Oh. En die man die heeft mij bedankt. Na nou, drand kom ik hem een keer tegen. Goed dat je geen aangifte hebt gedaan want ik mijn voorwaardelijk is uh, blijven staan. En ik heb geen gevangenisstraf gehad. Zo is het gegaan. Uh, dankjewel, Carlo. Goed. En dat lichtje van die <lacht> sensor van die koelwampen... Ja. Uh, er zitten op een deur van een auto... Zitten, als je deur dicht goed, dan gaan de lichtjes uit. Ja. Met een koelkast hetzelfde. Laat, doet hem maar open. Daar zit een schakelaartje in. Als je dat schakelaartje dicht loopt, dan zie je dat lichtje uitgaan automatisch. Ja. Met een open deur kun, kun je controleren. Ja, dat is ook zo. Ja, volgens mij was dat een beetje een vraag in de categorie: wat voor kleur krijgt een smurf als je hem uh, je wurgt? Jezelfde. Ja. Hé, hey, dankjewel, Carlo. Goed zo. Niemand mislaan, hè? Nee, nee, nee maar dat, wat ik nu hoef te praten is in die jaren 60 geweest. Oh, nee, dan is het goed. Goeiedag. Doei. Hoi. Mevrouw Verstappen. Meneer Verstappen. Oh, sorry, meneer Verstappen. <laughs> ik denk al, wat heeft u ja, een zware stem. Maar, ja, ja, ik ben ja. geen omgebouwde hoor. Oh. Uh, dus, uh, nou ja, het, het is me al weggekaapt. Uh, oh. ik ben, uh, toen ik die vraag hoorde, dacht ik, nou, dat ga ik even controleren. Want normaal gesproken let je nooit op. Ik wou bijna zeggen, ik heb een uh, raampje in mijn kook. Ja, dat zou nou handig zijn. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, dan wel ja. dubbel glas, hè, want anders ja. beslaat de buitenkant. Ja, maar dat ja. kan wel, dat zou kunnen. ja. Technisch is dat wel mogelijk, maar ja, hij kaapte de vraag natuurlijk al voor me weg, maar ik ging even kijken, ik denk, dat moet ik even, want je let normaal nooit op, want ja, je pakt wat en je gooit de deur dicht, ja. en ik denk, nou even kijken, en ja, inderdaad, als je hem dan op een heel klein keertje nog hebt, als je hem ja. dicht ja. gaat gaan. Oh, u bent niet in de koelkast gaan zitten om te kijken of het licht uitging. Nee, joh. Maar u bent wel daadwerkelijk naar de koelkast gegaan om eventjes te, te ja, kijken ja, ja, ja. hoe het zat. Maar er ja. zit toch gewoon zo'n schakelaartje. Op het moment dat je hem bijna dicht doet, dan gaat het palletje tegen het schakelaartje. Dan gaat het ja, en dan lichtje zie je uit, toch? En dan zie je al, als, dan kan je er nog in kijken, een klein keertje. En dan zie je het lampje al uitgaan. Hé, hey, gelukkig. Dus het is heel simpel. Maar u had niet zoiets van, ja, maar misschien als ik hem nou helemaal dicht doe, gaat hij weer aan? Nee, hè? op een gegeven moment is de nieuwsgierigheid ook bevredigd. Dat ja, zag je nog op de TV joh, van de week. Ja, leuk hè? Ja, je ziet er leuk uit. Dat ik, nou, dat nooit... vond ik zelf ook. Ik vond ja, dat ik ze dat leuk gemeukt hadden. Is het echt blond haar van je? Of, uh... Het is wel echt blond, ja. Oh, maar ja, ja. dat komt uit het potje. Ah, het een, <laughs> uh... Ja, ja. Maar, maar... Een leuk gesprek. Ja, Goh, hè? het was, ja, ja. Uh, hoe heet het nou? De nachtzoen van de, de, de nachtzoen. Icon. Ja. ja. ja. Ja, ja. Ik vond het ook heel leuk. Ik, normaal is het natuurlijk verschrikkelijk... om jezelf terug te zien op televisie, maar ik ja. moest, ik, dat hebben ze leuk. Met een beetje belichting en wat make-up ja. hebben ze er nog best vreemd, wat van he? gemaakt. Het is vreemd, hè, als je jezelf op de tv terugziet. Ja. Dat heb ik ook een keer meegemaakt met een programma. En ik, dat was de liefde van Hansje van Bunschoten. Ach, Hansje, ja. Ja, ja, ja. ja. En, en wat doet nou, die tegenwoordig, Hansje van Bunschoten? Hansje of zo? Nee, Hansje heet ze. Oh, heet ze Hansje? Oh. Ja. Ja, een... Ach, die maakte mooie dingen. En dat vond ik op zich was het een leuk programma. En ja, ja. toen ben ik het door benaderd. En uh, ja, toen heb ik het gedaan. Maar, dat is... maar wat had je dan... Wel, sorry, ik ga op je over. Het nee. wel, als je meneer Verstappen zegt, dan blijf je ook u. Maar wat had u dan uh, meegemaakt in de liefde? Want dat waren altijd verhalen van mensen... die iets ja, over de liefde te ja, vertellen wat hadden. Wat had je dan meegemaakt in de liefde? Ik, uh, ik heb in mijn leven ooit eens een hele grote liefde gehad. En uh, ja, en toen, dat was, dit was in 2000... Uh, 2001 of 2 en ja ik was uh, toen al heel lang alleen ik, uh, ja, ik ben 30 jaar eigenlijk uh, alleen geweest uh, waarvan zeker 10 jaar om het een plaats te geven zeg maar en toen werd u verliefd ja, ja ik heb nou weer een vriendin ah. na, na zeg maar 32 jaar ja moet je nagaan ja en bevalt het een beetje, want na 32 jaar zit u natuurlijk helemaal in ah, uw eigen ja. gebruiken en uw eigen ja, toestanden. En ja, ja. dan komt er zo'n vrouw zich ermee bemoeien? In het begin uh, kwamen ze wel drie keer. En ja, dat vond ik wel erg veel. Dat, dat moest ik aan winnen. Langs ik... bedoelde u? Nou, drie keer in de week. Ja. En, uh, ja, dat vond ik erg veel. En uh, toen dacht ik, uh, twee keer uh, langskomen, dat, dat leek me wel genoeg. En nu heb ik het op één keer en dat vind ik wel prettig. Ze komt één keer in de week langs. Ja, vind ik prima. En dat is wel dikke verkering. Nou, nou, 50-50. Nou het klinkt niet als de liefde van uw, <laughs> uw leven, meneer Verstappen. Nou, <laughs> ja, ja, maar ja, het wordt wel eens beweerd dat je één keer in je leven een, een grote liefde of zo. Ach, we zijn toch geen eenden? Tenminste, ja, ik weet het niet hoor. Ik, euh, ja, ik heb haar wel moeten veroveren en bij oh. deze was dat heel anders, die veroverde mij eigenlijk, want, ja. ik, euh, ja, want ja, ik was zo lang alleen dat ik, euh, het was voor mij gewoon, ik moest alles opnieuw herprogrammeren. Ja, nee, dat snap ik. Het was niet zo makkelijk hoor. Hè, maar wel dat een goed, goed verhaal. Allemaal zo maar goed. Ik, uh, kijk, maar ook in het alleen zijn kan je natuurlijk heel gelukkig wezen. En ik heb een pak katten en ik heb nog wat andere beesten. Dus ja, Jezus, uh, en ik heb werk zat. Uh, dus ik, dat leven gaat gewoon door. Oh, gelukkig. Ja, maar, maar waarover was u dan bij uh, Hansje van Bunschoot aan het vertellen? Nou ja, daar vertelde ik. Uh, Over deze nieuwe vriendin? Ja, nee, nee, nee, want die had ik toen nog. Over die vorige? Ja, die uh, heb ik de laatste twee jaar nu. Oh, oké. Okay. Ja. Goed, ja, uh, zo maar... begonnen we over een lichtje in de koelkast. Ja, en zo we over de lichtje. <laughs> is ook mooi, ja toch? Ja, zeker. Goed. Ik kan daar ook wel vrij makkelijk over praten. Over de koelkast? Ja, <laughs> ik, daar kan ik helemaal makkelijk over. Nog heel praten. even dan, wat zit er in die koelkast, meneer Verstappen? Een lichtje. Ja, nou, maar niet benen... alleen, ik hoop dat er toch ook nog een, uh, een ja, pakje boter dat lichtje is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Ja, want anders zie je niet nee. wat er in je koelkast zit. Wij als mensen hebben ook een lichtje, hè? denk erom. In ja. ons hoofd, dat uitgaat. Dat, uh, nou, dat gaat. Ja, als het uitgaat is het niet zo goed. Natuurlijk. Nee. Ah. Wij hebben ook een lichtje boven ons. En ja, dat, uh, Maar wat er in mijn koelkast zit. Oh, ja. ja. Nou ja, er liggen wat biertjes in. Maar die gebruik ik zelf niet. Want ik oh. ben niet zo'n. Nee, ik ben niet dus Dus voor die vriendin die dan één keer in de week langskomt. Nee, die helemaal oh, niet. die krijgt ook geen biertje. Nee. <laughs> echt niks. nee Goed. Weet erg veel. Maar verder niks? Alleen wat biertjes? <laughs> nee, nee, nee, nee. Er ligt wat vlees in. En oh. Er nou. ligt uh, kaas ligt erin en er ligt frisdrank in. Oh, Melk meneer Verstappen? Melk niet. Meneer Verstappen? Ja ja. We moeten het licht uit doen want het nieuws komt eraan. Ja, ik zie het. Bedankt hey, hè. Eh uh, Astrid, leuk je gesproken te hebben. Zelfde dag. Tot kijk. Hoi. zuster. Een programma van Max.